De Syrische stad Aleppo is opnieuw gebombardeerd. Het oosten van de stad, dat in handen is van rebellen... zou bestookt zijn door Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen. Er zijn berichten van helikopters die vatbommen hebben gegooid op een ziekenhuis... dat woensdag ook al werd gebombardeerd. Het ziekenhuis zou sinds woensdag al buiten gebruik zijn... maar een hulporganisatie meldt dat er nog een kleine groep patiënten en medewerkers binnen was... toen de bombardementen begonnen. Ook wordt er zwaar gevochten aan de frontlinie in het noorden van de oude stad...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 Het eerste debat tussen Trump en Clinton afgelopen maandag verliep niet geweldig voor Trump. Daarom zou Farage de Republikein gaan adviseren voor het tweede debat op 19 oktober. Farage gold als boegbeeld van de Brexit-campagne. Na het referendum nam hij afscheid als leider van de UK-partij. Het weer verspreid in het land vallen buien, sommigen met hagel of onweer. Het is ongeveer 18 graden. Ook mooie buien, vooral in het westen, mogelijk met onweer. Het wordt dan met 16 graden wat frisser. Maandag weer meer zon en ook hogere temperaturen. Dit was het N-Nationaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Zeven oceanen vol tranen die mij dragen op de liefdesrivier aan jouw zij. Want waar mijn hart de branding breekt, is er één die weet wie ik ben. Zeven oceanen.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 Zand de duinen kust En jij me in jouw armen sluit Voor altijd Zeven Oceaan De Oceaan De Oceaan waarin mijn liefde vloeit. Oftewel Zeven Oceanen. Blinda Kiner. En uh, ja, een prachtig nummer van de album Uit Mijn Hart. En ja, natuurlijk uh, draaien we straks ook haar nieuwe single Dag de Liefde uit. En ja, u kunt het allemaal uh, eventjes nalezen op, uh, ja, op, uh, op Facebook natuurlijk. Welkom hier in het eerste uur van uh, ZFM Entertainer for You. En uh, we gaan weer een lekkere muziek draaien vandaag. En zo ook Enrique Iglesias en uh, Romeo Sanchez. En ja, lekker zomersteentje nog met dit zonnetje erbij hier in Zandvoort. Een hele goede middag. Te pido de rodillas. Luna no te vayas. Alumbra la noche. A ese corazón. Desilusionar. A veces maltratado No te perdonaré en Romeo Sanchez en Loco, hier bij ZFM Entertainment voor jou. goedemiddag. En we gaan lekker verder met, uh, ja, hoe kent het ook anders, vanavond treedt hij op hier bij uh, Holland Casino in Zandvoort, uh, Gerrit Joling en uh, Lieveling. ZFM, Zandvoort Radio, 106.9 FM Lieveling, Ik krijg je niet uit mijn gedachten Let Laat mij niet langer op je wachten, Lieveling. Oh, lekker, lekker ding. Ik hou van jou, het is daarom dat ik zie. Oh, oh, oh, oh, lieveling. Ik wil je al mijn liefde geven. Lekker ding. Wanneer kom jij nou in mijn leven? Dat is je naam liepen. Ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker niet. Laat mij niet langer op je wachten. Ik ben Joling, dus vanavond hier in uh, Zandvoort aanwezig. Uh, ja, rond, uh, rond het uh, kwart over acht volgens mij dat hij uh, gaat optreden hier. Oh. En uh, ja, ter aansluiting uh, volgens mij om negen uur is er een uh, groot vuurwerkshow hier in Zandvoort. Dus ik zou zeggen, lekker allemaal komen. En we gaan verder met Kaoma en Lambada.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 Ego e rivoluzione Credo sia una buona occasione Con questa magia di Natale Per ricordarti Ik quanto sei speciale Tra le weet e i tuoi difetti Io cerco ancora di volerti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 Oh, oh, oh Ja, het is, uh, het is al een wat verouderd nummer, natuurlijk. Maar goed, uh, ja, hij is er niet minder om. Ik bedoel, ja, een blijven lekker nummer. Tiziano Ferro. En uh, Perdono. En uh, wij gaan lekker verder met een nummertje, een Nederlandstalig nummertje uit uh, ja, de Entertainment uh, Dutch Top 5. En dat is Wesley Meurs. En ik wil dat je bij me bent. Uit de Entertainment for You Dutch Top 5.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 En ik wil dat je bij me bent uit de entertainment Dutch top 5 natuurlijk. Alvoro Soler en Sofia. Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Uh! Sofia, dat is tevens de titel van deze plaat. Alvaro Soler, en dat bij... Uh, hey, even stoppen, jij, hey, even stoppen. Zo is het. Ja, en dat allemaal hier bij CFM Zandvoort. En dat allemaal op 106.9 en 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op de tekst TV. En uh, ja, even kijken, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, ja we gaan uh, een plaatje draaien van uh, Natasja. En uh, dat... Uh, dat nummer is getiteld Zonder Jou. En ja, die is uh, ja, binnenkort ook hier aanwezig in de, in de studio van uh, CFM Zandvoort. Dus uh, ja, haar nieuwste single Zonder Jou. En natuurlijk kennen we allemaal deze melodie. Tom Jones en uh, I'm Never Fall In Love. Nou, in het Nederlands. No, door Natasja. Maar jij wilde niet meer bij me zijn Vast en slijp door de huiskamer heen. Natasja, en zonder jou binnenkort dus hier bij ZFM in de studio aanwezig. En uh, ja, we gaan uh, zo direct gaan we dus eventjes uh, contact opnemen met, uh, ja, met Gijs, Gijs de Bruin. En uh, over zijn, uh, zijn laatste single. Uh, het Winnen de lot. Nou, zullen we het vanavond beleven? Ja, 10.000 per, uh, per maand. En uh, dat allemaal uh, bij de staatsloterij natuurlijk. Dus ja, we gaan nog even lekker pla pla pla pla ik ken niet lolen, plaatje draaien van Dioro en uh, Crespo. En ja, baller, baller. Ja, ik krijg er geen genoeg van. Het blijft een heerlijke plaat. Blijf lekker luisteren. CFM, Entertainment for you. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenaan. Uh, ja, middag nog.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 Je hand zag je stil door mijn haren wil ik de... Ik niet hoor. Tino Martin was dat en uh, ja, hou me vast. En uh, ja, we gaan natuurlijk iemand in de uitzending halen en ik zou zeggen, uh, Gijs, een hele goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Zit je in de auto? Ja, ik kom, uh, ik kom net uit Bagenland-Nassau op de grens uh, van België. Oké. Okay. Ik heb daar een interview, uh, interview gehad en uh, ik heb vandaag een, uh, een rondje interviews gedaan. Ah, oké. Okay. Van, uh, vanwege je nieuwe single Het winnende lot. Tenminste, je laatste single, ja, laat ik het zo zeggen. Ja. ja. Ja, en nu hier in de uitzending? Ja. Ja. Hé, hey, uh, ja, uh, ben je aan het rijden of sta je stil? Nee, ik ben aan het rijden. Ah, oké. Okay. <laughs> uh, free. Uh, ja. Ah, oké. Okay. Nou, dan, uh, dan gaat het goed komen, denk ik. Hey. Ja, toch? Ja, hey, Gijs, vertel even eventjes, uh, voor, de, voor de luisteraar die jij nog niet ken, hè? Uh, ja, waar je vandaan komt en uh, ja, wat je zo wat je zoal doet eigenlijk. Ja, ik kom uh, uit de Achterhoek. En uh, ik ben Gijs de Braan, ik ben uh, 37 jaar. Uh, 17 jaar uh, ben ik al in het vak aanwezig. Al bezig. En, uh, en uh, ja, ik, uh, ik, ik zing eigenlijk van, uh, van oost naar west. Dus, uh, ah, Oké. Okay. Zing, zing jij ook Engels of niet? Of heb je echt ja. alleen een Nederlands repertoire? Nou, in principe wat ik uitbreng is alleen maar Nederlands ja. Maar tijdens de live optredens doe ik ook Engels. Ah, oké, okay, dus, dus we kunnen hier gewoon boeken ook voor de voor de Engels, Engelstalige muziek, zeg maar? Ja. Oké, okay, en uh, ja, heb jij een, een site, uh, Gijs? Ja, ik heb een website, www.gijs.nl, en Gijs schrijf je met een H. Ja, gijs. En, en de bruine achter of niet? Nee, alleen maar gijs.nl. Ah, oké. Okay. Nee, want anders moeten we dat ook nog erbij vermelden: dat uh, de Bruin uh, met uh, u i -J is. Ja, daar kunnen ze me wel vinden onder die naam. Op, uh, op Facebook daar heb ik een artiestenpagina. Ja. Dus daar kunnen ze me, kunnen ze me vinden. Ah, Oké. Okay. Je hebt ook nog uh, andere uh, social media uh, sites? Ja, Twitter. Ja. ja en, uh, en Facebook. Ah, Oké. Okay. Dus nou eigenlijk genoeg om, uh, om je ergens uh, terug te vinden. Ja, YouTube uiteraard en allemaal dat soort dingen. En, uh, dus die kunnen we altijd vinden. Ja, oké. Okay. YouTube zei je ook met dergelijke clips natuurlijk. Ja. ja, ja. En daar, daar staat ook het winnende lot bij. Ja. Dus, uh, dus uh, ja, als ze nieuwsgierig zijn, kunnen ze daar eventjes, uh, eventjes op afstemmen natuurlijk. YouTube, Gijs De Bruin. En dan Gijs met uh, een H. En dan uh, De Bruin met U-I-J. Ja. Toch? Om het makkelijk te maken. ja, ja. toch ja. Hé <laughs> hey Gijs, uh, ja, zit, zit er eigenlijk nog meer uh, aan te komen? Ja, ik ben uh, bezig met uh, Ray Klaassen, dat is een uh, bekende van uh, The Voice of Holland Ja. en Ray uh, die heeft een, een liedje geschreven en daar uh, zijn we nu een beetje mee bezig om dat uh, ja, uit te werken en dan, uh, dan wil, ik die, wil ik die op gaan nemen. Het zal zijn, uh, ik denk, uh, februari volgend jaar. Dus ik denk rond maart of zo, dat die, uh, dat die uit gaat komen. Ja, net tegen het, tegen het voorjaar, zeg maar. Ja, net ja. tegen het voorjaar. Is het ook een, een zomerse, zomerse plaat? Of? Uh, dat ligt eraan hoe we hem gaan arrangeren. Ah, oké. Ik word in ieder geval wel weer in het, in het feestsegment. Ah, oké. Okay. Nou ja, dan wachten we in ieder geval op af. Ja, toch? ja dan, uh, dan gaan we even zelf zien en horen uh, ja, wat, het, uh, wat het eigenlijk helemaal gaat worden. Ja. Hé, hey, en een uh, album? Zit dat, uh, zit dat uh, in de toekomst aan te komen of uh, pas je daarvoor? Nee, ik, uh, ik heb drie albums uitgebracht... En... Ja, zoals waarschijnlijk meerdere artiesten wel zullen zeggen... ...het is een behoorlijk dure aangelegenheid om, ja. om op te nemen. Ja, tuurlijk. Dus als je dat op de goede manier wil doen... ...het kan ook wel goedkoop, maar... ...ja, ik, ik, ik hou wel van een goede kwaliteit. Ja. Dus uh, dan ben je wat meer geld kwijt... ...en dat moet uit de optredens terugkomen. ja, als je dan een heel album maakt... Uh, ...van minimaal twaalf stukken... maar nou, je er daar uh, maximaal vijf van uit als single... ...dan heb je er eigenlijk zeven uh, die... Uh, ja, die, die niet gebruikt worden. En ja. dat, is, dat is gewoon heel jammer. Ja, inderdaad. ja En dan, uh, ja, dan is het eigenlijk... Uh, ja, uh, uh, gewoon een, een lege zak, een kat in de zak kopen, zeg maar. Ja. Ja, want dat, uh, ja. Dat levert gewoon niks op. Ja, als ze moeten je enorm veel gaan boeken vanaf nu. Ja, het, is, uh, het, uh, het boeken is echt waar wij uh, onze centjes mee terug moeten verdienen. Ja, ja dat, uh, dat vergeten de meeste mensen wel eens. Ja, en, en, en, en vroeger was het zo: dan kon je zelfs een single verkopen. Ja. En een album maar helemaal. Dat was uh, prima te verkopen. En dan kon je x aantal duizend albums verkopen. Ja, dan had je in ieder geval weer, uh, weer een gedeelte van je, van je, van je inleg uit je terug. Ja, dat is uh, allemaal een beetje anders. Ja, want dat zie je de laatste tijd inderdaad steeds minder. Vroeger had je inderdaad ja. altijd bij een concert had je een steentje, een, een, een kraampje. En uh, daar ja. werden dus uh, inderdaad albums, CD's, uh, singles, uh, noem maar vlaggetjes, sjouwtjes, alles verkocht. Maar dat zie je ja. inderdaad uh, ja, steeds minder terug. Ja, helaas, helaas. Ja, en dat, uh, dat geldt voor jou precies hetzelfde, denk ik. Ja. Oké, okay. hey, uh, Gijs, ik ga je verder niet langer ophouden dan. En dan uh, ga ik jouw ja, ja, single. Ja, ik rij wel door. Oh. <laughs> <laughs> hey, maar dan gaan we jouw single even draaien: Het Winnende Lot. Nou, super, super bedankt voor de airplay en voor jullie tijd. Ja, graag gedaan, joh. En uh, jij ook bedankt natuurlijk voor je tijd. En uh, ja. En graag. Graag, uh, graag. Tot de volgende keer. En uh, ja, met je nieuwe single natuurlijk. En ja, uh, ja ik hoop je te mogen verwelkomen hier in de studio uh, een keer. Ja, we gaan ook wel een keer een rondje jullie wat maken, Dus dat zal best goed komen. Ah, oké. Okay. Dan zou ik zeggen, vergeet ons niet. Nee, absoluut niet. Ah, oké. Okay. Hé, hey, Gijs. Bedankt. Weekend. Ja, ja, ja, oké. Okay. Groetjes. Okay, hoi hoi. Hoi. Dag zoals deze is een liefdesbrood. Jij die zo naast me ligt is puur genoemd Ja deze nacht was het het de lood Ja deze nacht Het winnende lot van Gijs De Bruin. En ja, heerlijk nummer. Ja, klinkt lekker. En uh, ja, wat gaan we doen? Uh, ja, ik zou, ik zou eigenlijk nog uh, de nieuwe draaien van... Wat uh, heet ze? Uh, ja, Belinda Kien, yeah. Ja, ik was eventjes... Ja, ik ben eventjes aan het vogelen. Ja, en... Uh, u denkt van... Uh, waar blijft hij nou? Wat zit hij nou? Slap daar Nou, gewoon. We gaan de laatste nieuwe single van Belinda Kinniair nog een keer draaien. En daag de liefde uit hier bij CFM Entertainer for You. 106.9 en uh, 104.5 op de kabel natuurlijk. En 24 uur per dag. Ja, hoe kennen het ook anders op tv-tekst. En delen op Facebook, dat mag allemaal natuurlijk hè. Kijk maar even op de Facebook van uh, CFM Entertainer for You. Fred Heij. Mag je alles delen? Twijfel neemt het over van je wil. Je wil dansen in de liefde, maar de angst die zet je stil. De stap. Dag Kiner, haar laatste nieuwe single en dag de liefde uit bij ZFM Entertainment for you en uh, we gaan uh, lekker verder met een uh, ja, een, de vorige plaat van Yves Binnens, en, uh, of nee, niet de vorige, de laatste ja, een zin in jou Ik zag je staan Je keek me lachend aan Deze avond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 Dat was je dan, in Yves Berens hier uit Zandvoort. En had zo vreselijk zin in jou. En uh, ja, we gaan langzaam naar de klokjes van zes uh, uur. En dat doen we met uh, Michael Omen. En hij uh, bedoelt over een wereldvrouw.